10 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. De NAVO bereidt zich voor op een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Dat heeft Admiraal Stavridis gezegd tegen een Amerikaanse senaatscommissie. Stavridis is de NAVO-commandant in Europa. Het is voor het eerst dat een hoge NAVO-militair speculeert over een militair ingrijpen in Syrië. Hij zei dat de Amerikaanse troepen klaarstaan als de NAVO of de VN een beroep op hen doen. In eerste instantie wordt gedacht aan het geven van steun aan de opstandelingen door instelling van een no-fly zone, zodat de regeringstroepen hun gevechtsvliegtuigen en helikopters niet meer kunnen inzetten. Daarvoor kan onder meer gebruik worden gemaakt van de Patriot raketinstallaties die in het oosten van Turkije staan opgesteld. Beelden van kentekens die vastgelegd worden door verkeerscamera's mogen straks vier weken lang worden bewaard. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een plan van minister Opstelten. De politie kan de kentekens gebruiken om misdaden op te lossen. Tot nu toe was het zo dat kentekens alleen werden opgeslagen... als er een verkeersovertreding werd gepleegd. De Raad van State adviseerde tegen de plannen. Het Pakistanse meisje Malala, dat door de Taliban door haar hoofd was geschoten... is in Groot-Brittannië weer naar school gegaan. Malala noemde het de belangrijkste dag van haar leven. Het meisje van 15 gaat naar een high school for girls in Birmingham... Malala zette zich in Pakistan in voor onderwijs voor meisjes. In oktober werd ze om haar westerse denken... in een schoolbus neergeschoten door een talibansstrijder. In Engeland werd het zwaargewonde meisje geopereerd... en begin februari werd ze ontslagen uit het ziekenhuis. In Drenthe wordt een waterweg vernoemd naar Koning Willem-Alexander. Het is een kanaal voor de Pleziervaart die op 8 juni wordt geopend... en die onderdeel wordt van een route door de Drentse en Groningse Veenkoloniën. Het Koning-Willem-Alexander-kanaal is 6 kilometer lang... en loopt van Klazina Veen naar Oranjedorp. Dan nog het weer. Eerst droog. Vannacht vanuit het zuiden weer regen of natte sneeuw... en het koelt af tot net onder het vriespunt. Morgen blijven er buien, alleen in het noorden is het droger... en het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is de dag na de nacht dat de honkballers er niet inslaagden... om de finale van de World Baseball Classic te halen. Oranje verloor van de Dominicaanse Republiek. Twee bij twee slag en drie bij een slag. Wordt het afgemaakt door de werper van... De winnende partij, de Dominicaanse Republiek. Zometeen een terugblik op die halve finale... en op het hele toernooi van Nederland. Het was een schitterend toernooi. De voetballers van Nederland spelen deze week... twee WK-kwalificatieduels, in de komende week beter gezegd. Met doelman Maarten Stekelenburg weer in de selectie. Hij ontbrak de afgelopen Interlands en heeft Oranje gemist. Ja, goed, dat was wel, uh, wel vervelend, wel raar. Omdat je normaal gesproken zit je de, zat je er altijd bij de laatste jaren. En, uh, dat is wel vervelend, ja. Vlak voor de start van de WK-afstanden in Sochi... is er veel schaatsnieuws en we hebben ook aandacht voor de man van wie we dachten dat hij na zijn goal voor Engeland op het WK Voetbal in 1998 een van de beste voetballers van de wereld zou worden. Owen! Ja, wat schitterend! Wat een prachtige speler hebben we hier, Michael Owen! Wat een prachtig jong mens! Michael Owen dus, Boy Wonder, loste de grote belofte nooit in. Vandaag maakte hij bekend te stoppen met voetbal. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Het Nederlands honkbalteam kwam ver, maar de finale werd net niet gehaald. Vannacht verloor Oranje in de halve finale van de World Baseball Classic van de Dominicaanse Republiek. 4-1 werd het voor het sterrenteam met ervaren spelers uit de Major League. De halve finale bleek dus het eindstation voor het Nederlands team. championship in 2013. But this is where the story ends. The playing for the Grand Championship tomorrow night. Ja, veel show hebben ze daar altijd. Einde verhaal dus voor oranje. Einde aan een prachtig verhaal. En die houdkamp, goedenavond. Goedenavond. Jij was er vannacht bij dit televisieverslag van die halve finale. Um, de vijfde inning, dat was hem, hè. Dat deed oranje de das om. Wat gebeurde die inning? Ja, uh, Mark wel, de werper, was uh, heel goed bezig, vier innings. Uh, vergeet niet, dit is een ploeg. De, de Dominicaanse Republiek. Dat die, die zo verschrikkelijk sterk is. Het zou mij verbazen als die niet uh, ongeslagen dit toernooi gaan winnen. Uh, ja, hij hield de slagploeg, die hele sterke slagploeg uh, goed in bedwang, Vier in lang. En in de vijfde inning kreeg hij een aantal honkslagen... en een paar flinke knallen om zijn oren. En uh, in no-time was het uh, de 1-0-voorsprong... die Nederland in de eerste inning had opgebouwd... werd omgedraaid naar een 4-1-achterstand... Ja, Nederland kon tegen de geweldige werpers van de Dominicaanse Republiek weinig uitbrengen. Uh, uh, vier honkslagen, een beetje verspreid over de innings, dus nee, helaas. Nee, dan gebeurt dus eigenlijk iets wat je mag verwachten, hè? want dit was dus het toernooi waar iedereen aan meedeed. Alle grote major league sterren waren erbij. Uh, ja, dat team van de Dominicaanse Republiek zit daar vol mee. Wat is dan eigenlijk precies het verschil in kwaliteit als je zit te kijken naar zo'n wedstrijd? Uh, het verschil is uh, dat die jongens die zijn uh, uh, geboren met een honkbal. De jongens van de Dominicaanse Republiek. Uh, de Nederlandse jongens, uh, Curaçao iets minder... Uh, die hebben dat, dat niet helemaal zoals de spelers van de Dominicaanse Republiek... en Amerikanen dat ook hebben. Uh, ik vergelijk het wel eens met als je een bal rolt... naar een, een jochie van een jaar of acht, negen in uh, Amerika... of de Dominicaanse Republiek, dan pakt hij die bal op en gooit hem terug. En hier schiet hij hem terug. En dat is nou net het verschil. Het zit in de genen... Uh, ja, ze spelen 150, 160 wedstrijden per jaar in de Major League... op het ja. allerhoogste niveau. Ja. En dat is gewoon het verschil. Maar andersom kan je dan ook vragen... hoe kan het dan dat Nederland met dat niet in de gene ja, ja. toch zo ver komt? Omdat het een team was. Het was een echt team. Er zitten jongens bij. Mark wel gisteren, de werper. Die moet rondkomen van... ik schat, ik heb het uitgerekend, zo'n 1500 euro per maand. En dat is een bedrag wat hij krijgt via NSW en NSF. Met de A-status en met wat trainingen geven en dat soort zaken. Terwijl uh, Robinson Cano, de tweede honkman van de uh, Dominicaanse Republiek... die verdient 15 miljoen. Maar ook uh, een jongen als uh, uh, Simmons bij het Nederlands team... die verdient uh, heel veel geld omdat hij in de Major League speelt. Uh, dat verschil tussen de jongens in het Nederlands team... dus zeg maar de, de jongens die vrij moesten vragen om aan dit toernooi mee te doen... en de profhongballers, dat is uh, fantastisch uh, opgevangen... Uh, door de coachingstaf met Hensley Meulens en met Robert Heenhoorn. Ja, je zegt het al een beetje. Nederland bestaat dus uit een mix hè, van spelers uit de hoofdklasse... en honkballers van Curaçao en de Antillen... die op verschillende ja. niveaus in Amerika spelen. Of daar hebben gespeeld. Um, afgelopen nacht zat Curaçao aan de buis gekluisterd. Het eiland is hofleverancier van Oranje. De familie van Jonathan Schoop had buren en vrienden en familie uitgenodigd... om met z'n allen te kijken bij de Santa Maria Baseball Club. Daar is zoon Jonathan zijn carrière ooit begonnen. Onze correspondent op de Antillen, Dick Traaier, was er vannacht bij... en maakte deze reportage. Het Franklin Curial Ballpark is de bakermaat voor bekende Curaçao-zorgonballers... als Jago Maro Marquell en Shyron Martis... Maar ook Jonathan Schoop kwam hier al op vierjarige leeftijd spelen. Hun voormalige coach Ellery Martina is de man met de fluwelen hand. Ja, gewoon de jongens een beetje Ja, maar dat doen ze overal ter wereld. En Curaçao springt er toch wel echt uit. Zeker binnen het Koninkrijk. Waarom die jongen zo talent heeft. Vanaf vier jaar hebben Jonathan Schoop al die ramen van zijn huis gebroken met die... De bal. Bal, ja. En toen zei papa Schoop, ga nou maar in een club spelen? Ja, <laughs> zo. Moeder Claudette Schoop heeft de hele buurt uitgenodigd... om samen met haar man Marciano Schoop de halve finale te komen kijken. Meer dan 100 mensen hebben zich eens lekker genesteld voor de flatscreen. Curaçaoënaars zijn trots op hun jongens, maar ook trots op Nederland. Ook al is Curaçao hofleverancier van Oranje, de prestatie is een gezamenlijke, een koninkrijksprestatie. Nou, Curaçao-Nederland, hetzelfde, ja. mijn paspoort is Nederland. Dan zie ik op de shirtjes allemaal Nederland staan, maar er moet eigenlijk Curaçao staan, oh, toch? Eh, eh, eh, toch niet. We zijn in het koninkrijk, ja, dat is goed. De combinatie is juist goed? Ja, het combinatie is heel goed. Nederland scoort in de eerste inning een punt. Maar meer zit er deze avond niet in. De Dominicanen zijn in de vijfde inning gewoon te sterk. En lopen uit naar 4-1. Dus oh, vijfde inning, gaat niet zo goed hè? Nee, nee, nee, nee. We komen wel terug hoor. We komen weer terug. We hebben nog vier inning om te komen. En we gaan die wedstrijd toch winnen. Coach Elarie Martina heeft zich ondertussen in de negende en laatste inning wat teruggetrokken. Hij zit ver achteraan. Ja, ik ben hier aan het kijken. Maar je bent steeds verder weg gaan zitten. Uh, dat is het. Ja, we zijn achtergevallen met uh, stand 4-1. Uh, je moet altijd hoop houden. Hoop houden ja. uh, laten we vragen aan God om iets te doen voor ons. <laughs> Oké? Okay. Helaas voor coach Martina komt de zegen dit keer niet van boven. Hij zal net als vader Schoop en duizenden ja. Nederlandse Curazausse honkballiefhebbers moeten wachten tot 2017. In 2017 gaan we weer proberen ja. Ja, aan mijn kampioen te worden Ja, de sfeer was er zo te horen niet minder om. En uh, die line-up van Oranje bestond dus voornamelijk uit jongens van de Antille. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Want een jaar of 15 geleden was het nog heel anders, hè. Ja, ik, ik kan me nog herinneren: in de jaren 80 uh, had Italië die haalde uit Amerika. Uh, jongens met een Italiaanse achternaam. En die werden Oriundi genoemd. En Nederland vond dat uh, schandalig. Die spraken niet eens Italiaans. En uh, die werden maar heel erg goed. En uh, Robert Eenhoorn heeft een jaartje of... nou, ik denk 13 geleden, 13, 14 geleden... eigenlijk hetzelfde gedaan. Is gaan kijken in Amerika. Wat hebben we voor jongens met een Nederlandse achtergrond? En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Leon Boyd. Uh, jongen die geboren is in Canada. In Vancouver. Heeft een Canadese vader, een Nederlandse moeder en mag dus voor allebei de landen uitkomen. Heeft gekozen voor Nederland. Uh, bij de Dominicaanse Republiek speelt uh, Pedro Strop. Uh, die heeft een Dominicaanse moeder en een uh, Curaçaose vader. Die had ook voor Nederland uit kunnen komen... maar die had weer gekozen voor de Dominicaanse Republiek. Uh, zo is het gegaan. Uh, uh, ik, ik vind het ook helemaal niet erg, hoor. Ik vind het uh, uitstekend. Het Nederlands team heette ook tijdens de WBC... Uh, Kingdom of the Netherlands. Oftewel Nederland in de overzeese gebiedsdelen. Ja, maar goed, uiteindelijk... Is iedereen dus in zekere zin Nederlander? Natuurlijk. Het, ja. het is een uh, afspiegeling van de maatschappij. Ja, precies. Hoe, hoe groot is nou deze prestatie? Hè? En vergelijk hem dan ook eens met dat WK van 2011 dat Nederland won. Hè? Deze World Baseball Classic is in zekere zin het vervangende toernooi van dat WK. Dit is nu het WK, uh, maar ja, toch is deze prestatie groter? Nou, het, is, het is samengevoegd. WBC, World Baseball Classic, was een, uh, een toernooi uh, georganiseerd door de Major League... Uh, waar ook profs aan mee deden. En het WK twee jaar geleden, daar deden geen profs aan mee. Ja, Cubanen de Statenprofs. Ja. Uh, maar uh, in principe was dat een amateurkampioenschap. Hier, in, op dit toernooi, deden werkelijk de beste spelers... zoals die Cano die ik net al zei. Uh, ja, die, die is absolute wereldtop. En uh, in elk team zaten die toppers, ook bij de Amerikanen... die voortijdig voor uitgeschakeld waren... Dus ja, dit is een superprestatie. Dit is zo knap wat Nederland heeft gedaan. Want vergeet niet, Nederland heeft uh, de Nederlandse softbalbond heeft 25.000 leden. Ja, dat is, dat is een schijntje als je kijkt naar ja. uh, de andere landen waar honkbal nummer één sport is. Japan. Maar hoe, hoe reageert de wereld hier dan op? Hoe reageren Amerika en Japan en al die gekende honkballanden hierop? Vinden nou, die nou, dat ja, ik... een schande voor zichzelf of een fantastische verrassing en dus een, een positief punt voor de sport? Uh, Hongbal is een positieve sport. En uh, er wordt alleen maar gekeken op zijn Amerikaans van... well done, hartstikke goed, knap. En dat, wat is dat voor landje? Ik denk dat wij uh, met Nederland, want dit toernooi is in, uh, op drie continenten gespeeld... Uh, enorme uh, uh, goede reclame voor ons land ook hebben gemaakt. Ik denk dat heel wat mensen uh, toerisme, dat dit toerisme gaat trekken. Dat mensen, want vergeet niet, er is ontzettend naar gekeken uh, in Japan, in Amerika... Uh, uh, op tv en iedereen wil eigenlijk toch wel weten... wat dat rare landje, dat kleine landje, dat uh, orange, wat dat allemaal uh, uh, kan. Want het is een unieke prestatie, Ik kan niet anders zeggen. Kortom, Nederland behoort nu tot de top honkballanden van de wereld. We luisteren even naar Robert Eenoorn, de technisch directeur... en dit toernooi de benchcoach van Oranje. Volgens hem staat Nederland nu definitief op de kaart. Ja, dat, dat kan je wel zeggen, ja. Ik bedoel, de aandacht die we gehad hebben en we praten natuurlijk ook met mensen voor de wedstrijd van het Honda over heel de wereld. En dan merk je inderdaad dat, ja, dat Nederland inderdaad internationaal nu op de kaart staat. Zoals we dat al, al stonden, maar nu dat we dat alleen maar bevestigd hebben. Er zijn natuurlijk een aantal spelers die een profcontract hebben kunnen tekenen. En ik sluit niet uit dat er misschien nog wel een aantal jongens uh, benaderd worden die nog geen uh, profcontract hebben. En uh, dat zie je natuurlijk ook, dat als je op, de, op, ja, op dit platform uh, presteert, uh, dat, het, uh, dat het heel veel positieve effecten heeft, waaronder ook een aantal jongens die dus... Uh,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 Vanaf morgen beginnen we al voor te bereiden voor uh, uh, de komende vier jaren. Ja, en dit wordt vier jaar wachten. Over vier jaar is er weer een World Baseball Classic. Uh, ja, de toekomst ziet er goed uit, hè? Ja, weet je, je hebt net de mensen aan het woord gehad. Hè? Meulens en, en Eenhoorn, allebei ex Major Leakers, uh, Die waren zo belangrijk, want door die twee... gingen alle deuren open bij de grote clubs. Want als Meulens uh, opbelt naar de Texas Rangers en zegt... want die clubs moeten toch hun spelers afstaan... en zegt van, ik wil graag profar hebben... Uh, stel dat uh, Pietje Puk zou bellen uit Nederland. Uh, dan zeggen ze: van uh, Sorry meneer, ik ken u niet. Maar tegen Meulen zeggen ze geen nee. En over vier jaar gesproken: het eerste WBC werd Nederland in de eerste ronde uitgeschakeld. Het tweede in de tweede ronde. Dit was het derde, halve finale. Dus ja. Ja, veel maar in hè? Ja. Mooie slotwoorden en die outcome, dankjewel. Zing het woord voor woord mee en je weet dat je oud wordt, want dit is al 30 jaar oud: Moonlight Shadow van Mike Oldfield met de zang van Maggie Riley. Nederlands elftal is gisteren in Noordwijk begonnen aan de voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met Estland van komende vrijdag en Roemenië van volgende week dinsdag. Oranje kan zich in de komende wedstrijden nog niet definitief plaatsen voor het WK volgend jaar in Brazilië. Maar volgens Arjen Robben wel een flinke stap zetten. Nou ja, het, het, ja dit, dit moet wel uh, deze week moet, moeten we natuurlijk heel succesvol uh, gaan maken. En dat betekent dat we die twee wedstrijden moeten we gewoon uh, allebei winnen. En dan uh, zet je natuurlijk een hele grote stap richting, richting het WK. En, nou ja, goed, dat moet de doelstelling zijn deze week. En um, nou ja, ik denk dat we er op het zich uh, goed voor staan. Ja, je hebt pas één kwalificatiewedstrijd gespeeld van de vier, zag ik. Ja, maar ik geloof dat ik in het verleden wel eens, <laughs> een, wel eens een paar meer gemist heb. Dat ja, toch wel. Wat dat betreft... Ja. Wat dat betreft uh... Ja, is dat uh, niet echt uh, iets heel bijzonders. Maar ik ben, laat ik, het sowieso, laat, laat, laat, ik ben blij dat ik er weer bij ben. En uh, vorig Interland natuurlijk een half Interland weer mee kunnen doen. En ik hoop dat ik er nu weer twee aan, uh, aan toe kan voeren. Zij Arjen Robben. Oranje heeft in groep D van de WK-kwalificatie na vier wedstrijden een voorsprong van drie punten op Hongarije en Roemenië die vrijdag in Budapest tegen elkaar spelen. Turkije en Estland staan al op een straatlengte op negen punten achterstand... en Andorra heeft nog geen punten en staat er dus twaalf achter op Nederland. Doelman Maarten Stekelenburg is weer terug bij Oranje. Hij is sinds een paar weken weer de eerste keeper bij AS Roma... en dus heeft de bondscoach Louis van Gaal ook weer oog voor hem. Nou, het voelt wel een tijd geleden, er is dus een hoop gebeurd in die tussentijd. Maar uh, er is ook een hoop veranderd weer, gelukkig, in positieve zin. Dus ik ben blij dat ik er weer bij ben. Wat blijft het meest hangen? Nou, dat ik een paar wedstrijden gemist heb. Dat, ik dat, uh, dat, niet, dat het een mindere periode was van mij. Ook omdat ik niet speelde bij de club. Dus het was logisch dat ik hier niet geselecteerd werd toen. Ja, en dan de overgang naar Fulham die niet doorging. Hoe heeft dat er bij jou ingehakt? Nou, laten we één ding recht zetten. Op het moment dat ik het vliegtuig instapte wist ik dat de kans klein was dat het door zou gaan. Maar ik, ik moest vliegen omdat het als het wel door zou gaan moest ik wel tijd zijn voor de keuring. Heeft het er wel ingehakt? Ingehakt? Nee hoor ik wist eigenlijk van tevoren al dat de kans heel klein was dat het doorging. Ja, maar ik kan me toch voorstellen als je ergens rekening mee houdt... in het beginstadium heb je er rekening mee gehouden om daar weg te gaan. En als dat niet doorgaat, dan is het ineens weer uh, alles uh, gewoon. Nou, gewoon. <laughs> nee, het, was, het is namelijk zo dat uh, de positie op dat moment voor mij bij de club was, uh, was, uh, was moeilijk. Ik speelde niet en ja, goed, ik wil graag spelen ook om mijn plek bij het Nederlands zelf te behouden. En uh, goed, onderdeel onder die trainer die er toen bij, uh, bij Roma was speelde ik niet. En, uh, goed, dan, dan moet je ook je eigen carrière denken. en uh, In overleg met mijn nemen. en de club daar hebben we toen uh, verder gekeken... en voelde uh, boot uh, op dat moment een uitweg. Maar uh, goed, er waren natuurlijk wat haken en ogen aan. Nu speel je wel weer. Is het ook meteen helemaal de andere kant opgeslagen? Ja, want nogmaals, het ging mij om te spelen. Ik wil graag spelen, ook uh, met het oog op het WK volgend jaar. Hoe belangrijk is dat, dat spelen? Ik bedoel, want dat hoor je vaak spelers zeggen van, in verband met oranje. Gaat het echt alleen maar om oranje dan? Dat je die plek, Koerke niet kwijt wil raken. Nou goed, dat is natuurlijk een beloning uh, op het moment dat je, wat je dan bij je club doet. Dus, uh, je komt niet bij Oranje op het moment dat je niet speelt. Dus, uh, het is heel belangrijk dat je speelt, ja. En hoe heb je in die periode, dat je niet speelde en ook niet geselecteerd werd, naar het Nederlands toch gekeken? Nou, gewoon uh, voor op de televisie. En, uh... Een heel logisch antwoord natuurlijk. maar Het uh, ja, was wel, uh, wel vervelend, wel raar. Omdat je normaal gesproken zit je, uh, zat je er altijd bij de laatste jaren. en uh, Dat is wel vervelend, ja. ja. Is het dan nu zo, nu je weer speelt en nu weer bij Oranje zit... is het dan ook weer als Van Bedoel, Ben jij gewoon weer de eerste doelman en uh, verder niks aan de hand? Dat uh, zou je aan de bondscoach moeten vragen, dat weet ik niet. Maar hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Nou, ik ga mijn de beste doen deze week, uh, deze dagen. en uh, Goed, dan zien we het wel vrijdag. En jouw carrière, hoe zit dat nu verder? Is het nu van je speelt weer in Rome... Dus je blijft daar ook gewoon uh, de rest van uh, je contractijd. Ik zie op dit moment geen reden weg te gaan, nee. Nou, dan komen er twee in het land aan. estland Roemenië. Uh, ja, het is eigenlijk in één lijn door nu naar Brazilië, toch? Nou goed, we zijn nog ongeslagen. Dat willen we graag zo houden. En uh, op het moment dat je de komende twee wedstrijden wint... Dan, dan, dan sta je er eigenlijk heel goed voor. En uh, daar gaan we alles aan doen. En dan, uh, ja, ja goed, het belangrijkste is dat we ons plaatsen voor twee WK. Zie jij, uh, wat vind jij de grootste verandering als je nu kijkt naar de selectie onder Van Gaal en het spel onder Van Gaal en hoe dat was onder Van Marwijk? Nou, het idee van spelen is, is, is, is wel redelijk hetzelfde. Ik bedoel, wel voetbal spelen en uh, alleen selectiebeleid is wat anders. Veel jonge jongens erbij. Ja, veel jonge getalenteerde jongens, ja. Of kun je nu ook al zien... Dat uh, Van Gaal er nu toch weer wat uh, meer uh, de groeteneerde kant op gaat. Dat er toch weer wat jongens terugkomen die er even weer niet bij waren. En dat geldt uh, jij trouwens ook onder. Nou ja, goed, dat, dat hebben allemaal redenen gehad natuurlijk. Ik bedoel, uh, er waren jongens op het moment dat niet speelde bij een club. Uh, dus ja goed, dan, uh, en die spelen nu weer. En Van Gaal die, uh, die selecteert uh, de mensen waarvan hij denkt die, die op dat moment het beste zijn. En dan ben jij nu. Dat hoop ik wel ja. Zij Maarten-Stekelenburg tegen Bert Maalderink. Jong Oranje oefent de komende dagen twee keer. Maandag speelt het tegen Jong Noorwegen. En aanstaande donderdag neemt de ploeg van bondscoach Cor Pot het in Israël op tegen de leeftijdsgenoten uit dat land. Luc de Jong maakt deel uit van de selectie van Jong Oranje deze keer. Afgelopen weekend schoot hij zijn ploeg Borussia Mönchengladbach nog naar een 1-0 overwinning op Hannover 96. En dat betekent dat Borussia nog volop blijft meedoen om een plek die volgend jaar recht geeft op deelname aan de Champions League. Nou ja, het gaat wel steeds lekkerder inderdaad, maar uh, ja, ik, uh, ja, tuurlijk, uh, het begin is niet zo heel lekker gegaan, maar ik moet zeggen, het uh, loopt me steeds beter om met team en uh, ja, we staan nu, uh, ja, volgens mij, 1.8 op 0.4, wat voor ons League is, maar... Alles is nog zo kort op elkaar, dus uh, ja, het zou heel mooi zijn als ze uh, ja, Europa, uh, Europa League plaats hebben en misschien dan even die vierde plaats kunnen gaan, maar dat zou heel mooi zijn. Opvallend is, dat zeggen ze in Duitsland, Italië en Spanje, als je er in Nederland 20 maakt, moet je door twee delen voor een buitenlandse zwaardere competitie. Klopt dat? Nou, klopt dat. Uh, ik wil ook graag zoveel in Duitsland maken, alleen uh, ja, wat ik zeg dit seizoen is misschien even aanpassen. Misschien ons, en ik weet het niet, maar ja, het is wel uh, een stuk anders. Ik moet, uh, moet zeggen ook uh, hoe we spelen. Het, is, uh, ja, het hele team moet verdedigen, je moet veel meters maken. En, uh, ja, ik kom midden voor de goal dan bij Twente ook. Uh, en, uh, ja, het is ook een beetje een speelstel dat het bij ons dat, uh, ja, heel, veel, heel veel mensen goals kunnen maken. En maken ook en, ja, dat is uh, ja, wel wat anders. Maar ja, ik, uh, ik, uh, ja, ik zou wel blij zijn als ik dit zo'n team zou halen. Ja. Uh, Luc de Jong bij jong Oranje huh? En? Voor de eerste keer verrassend, het omgekeerde, Siem de Jong bij het echte Oranje. Ja, dat uh, vind ik hartstikke mooi ook uh, voor Siem, want uh, ja, ik gun het hem ook. En, uh, ja, het, uh, het zat er ook een keertje aan te komen, denk ik. hij doet het goed nu bij Ajax ook. Dat uh, ja, uh, is hartstikke mooi van hem. En, uh, ik vind het ook hartstikke mooi dat ik hier altijd ben bij mijn jongen Oranje. Alleen, ja, het liefst zit natuurlijk bij het grote Oranje. Maar, Siem zit erbij als pinshitter. Dan denk ik van, ja, ik vind Luc meer een pinshitter dan Siem. Ja, ik weet niet of was dat zo die reden, oké, okay, ja. Ja, Sim, ik moet zeggen, hij kan ook kop en uh, hij is ook wel sterk in de lucht. Dus uh, dat kan ook. Uh, maar ja, het, ja, ik, uh, ja, ik denk dat Sim ook. Hij speelt wel af en toe in de spits, maar toch meer een middenvelder is ook wat ja, het, het liefst is. Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat, uh, voor mij, ik vind het sowieso mooi voor Sim dat hij erbij zit. Dat uh, gelukkig maar hart. Heb. Toen uh, de selectie kwam en jij dat hoorde, wat dacht je toen? Ja, dat... Of was het vader George die belde, wat er nu aan de hand is? Nee, nee ik kreeg het wel direct door bericht, dat uh, dat Siem erbij zat. Wat dacht hij toen? Ja, wat ik zei, uh, ik vind het mooi voor Sim. Uh, want hij doet het zo goed bij Ajax met, uh... Ja, dan uh, hoop ik maar dat hij ook nog uh, ja, minuten kan maken. Maar dat hij er al bij zit, is hartstikke mooi. Uh, twee oefenwedstrijden zijn er nu nog met Jong Oranje. Israël uit Noorwegen thuis. En dan gaat het van de zomer beginnen. Ja, klopt. Uh... Dit zijn uh, ook twee tegenstanders die we krijgen op het TK daar. En, uh, ja, die zitten wel in een andere pool dan. Uh, maar Die kun je misschien nog tegenkomen in een later toernooi. Het zijn toch mooie, uh, ja, mooie wedstrijden dan. En, ja, dan gaat het beginnen inderdaad. en dan uh, zullen we nog, ja, De groep zal misschien weer wat anders zijn. Dus dat, dat ziet we er wel in. Dat volgend jaar natuurlijk ook. Ja, dan zullen we wat anders terugkomen. Of zullen anderen van het neer zelf dat misschien meedoen ook. En, ja, dat, uh, ja, ik hoop dat we een goed team hebben en dat we ja, toch een mooi prestatie neer kunnen zetten. Hoe goed is Duitsland? Dat moet jij weten. Ja, daar zitten wel een paar spelers van mij daar ook bij. Ja. Ja, ze, hebben, ja, ze kunnen ook nog uh, ja, toch een paar goede spelers. Uh, die Schule van Leverkusen. Uh, dat zijn jongens jongens ook nog allemaal die leeftijd. Die, die ook gewoon bij het Duitse elftal zitten. En die kunnen ook nog meedoen. Dus uh, die hebben ook een goed team moet ik zeggen. Ja, de, de pool is ook niet heel makkelijk van ons. Dus met uh, Spanje nog erbij. Dus uh, en Rusland, dat is uh, ja, mooi. Maar als jullie echt op volle sterkte komen, heb je een aardige ploeg. Ja, dat denk ik ook. Zeker weten. Dan, uh, dat zeg ik. Dan hoop ik ook dat we een mooie prestatie neer kunnen zetten met het team. Ja, wie weet hoe ver we kunnen schoppen dan. Luc de Jong was dat. Speler op dit moment dus van jong Oranje. Hij sprak met Rob Fleur. Uit 2013 met Your One and Only Man. De strijd om de titel in de eerste divisie ligt sinds afgelopen vrijdag weer volledig open. MVV won de topper van koploper Sparta en heeft nu nog maar twee punten achterstand. MVV'er Nathan Rutjes heeft nu gewetensnood als hij denkt aan die titelrace die in volle hevigheid gaande is. Hij wil graag met MVV kampioen worden, maar heeft zijn hart verpand aan zijn oude club, aan Sparta. Toen hij op het kasteel op een zijspoor belandde... zat er niets anders op dan zijn grote liefde te verlaten... en zijn held te zoeken bij MVV. Maar diep gewortelde clubliefde die raak je niet zomaar kwijt. Rutjes liet het optekenen in het boek... Voor niemand bang, bang over de helden van Sparta. Aan de hand van de passages uit dat boek... vertelt Nathan Rutjes over zijn band met het kasteel... een aantal dagen nadat hij als speler van MVV... terugkeerde in zijn oude stadion. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Zeven seizoenen lang speelde hij voor Sparta-Rotterdam, deze Nathan Rutjes. En nu in het shirt van MVV voor de absolute topper in de Jupiter League, Sparta-MVV. In het begin van het seizoen uh, pak je je agenda erbij en dan, uh, dan, uh, dan zet je sowieso twee kruisjes. En dat is, dat is Sparta thuis en Sparta uit. En uh, voor mij was het uh, voor het eerst de terugkeer op het kasteel. Ja, dan, dan, dan is het toch ook, ook een soort van thuiskomen. Hij is de jongen die altijd u zegt, voor iedere supporter tijd maakt en op het veld nooit verzaakt. Op welke plek hij ook nodig is, want in acht jaar tijd is hij zowel verdediger, middenvelder als veredelde buitenspeler. Beroemd is hij ook om zijn kapsel, een ouderwets Haagsmartje, dat op internet in een top 10 van lelijkste kapsels ter wereld staat. Dit tot grote hilariteit van zijn collega's. Zo wordt Nathan Rutjes gekarakteriseerd in het boek Voor Niemand Bang... waarin iconen van Sparta worden geportretteerd. Dat was hij, tot afgelopen zomer. Want bij een club is het een komen en gaan van spelers... maar bij hem was het de clubliefde die telde. Ja, die, die, zit, die zit goed diep. Uh, je bent op een gegeven moment 18, 19 jaar. Ik kom niet uit de jeugdopleiding van Sparta. Ik ben als uh, derde jaar senior gescout door de club. Ja, en dan ben je 19 jaar en dan ga je naar, de, uh, naar Sparta toe als Rotterdamse jongen... En, uh, voor, voor de club ook waar je heel je leven voor bent geweest. En ja, dan, dan, dan ga je een traject door van uh, acht jaar, negen jaar uh, bij de club. En, uh, dat is niet alleen acht, negen voetbaljaren. Dat is ook waar je in je ontwikkelt als mens. En je maakt in die jaren zoveel mee. Uh, als, als piebeljongen eindig je als vader. En, uh, ja, dan ben je elke dag op het kasteel. En, uh, ja, dan maak je een hoop dingen mee. Dan uh, ja, ga je ook liefde krijgen voor uh, de mensen die, uh, die, die bij de club werken. En, uh, ja, dan heb je, heb je daar een heel warm gevoel bij voetbaltechnisch heb je natuurlijk ook echt de highs en de lows daarmee gemaakt, hè? Ja, ik zeg dat wel, ja. ja. Je hebt, je, je, de, de, het ene jaar win je nog met 4 van Ajax. Hè, en uh, ja, is de euforie daar. En het andere jaar, uh, ja, dan knik je eruit in de laatste seconde tegen Excelsior. Uh, ja, enorm contrast. En uh, dat maak je als mens ook weer, uh, weer sterker. Eigenlijk had je gewoon natuurlijk je hele voetballeven bij Sparta willen spelen. Ja, ik ben natuurlijk ik ben een jongen die die, die zijn gevoel. En uh, ik had het al helemaal in mijn gedachten... Dat ik na mijn carrière. Uh, ja, ik vind het heel leuk om jongetjes op te leiden. Om, uh, ik was ook bezig met mijn trainingscursus. Om misschien even een van Sparta erbij te pakken. En uh, dat, dat er gewoon lekker bij te doen. En uh, zo betrokken te blijven bij, uh, bij Sparta gezin, een beetje vertrouwen, de gunst van de supporters, om veel meer vraagt hij eigenlijk niet. Maar soms is loyaliteit niet genoeg om ergens gelukkig te zijn. Bij Sparta raakt hij in 2012 overbodig. Hij heeft nog wel een contract, maar dat kan best ontbonden worden, vindt de club. Met het zetten van een simpele handtekening op het Sparta kantoor is Nathan op een onschuldige zomerdag plotseling transfervrij. Ik weet nog wel precies de setting. Er stond een spaarpotje van Sparta voor mijn neusen... Met, met nummer 10 er volgens mij op en, en rood-witte streepjes. En dan, dan buig je je hoofd naar beneden om dat, om dat, om dat te tekenen. Dat, dat ontbindingscontract, dat lees je eerst, eerst door. En dan, dan, dan geef je even dat blik een beetje omhoog. En dan zie je dat poppetje staan. En dan denk je van ja... Ja... En dan kijk je nog eens om je heen en dan uh, zie je een shirt hangen. En uh, je ziet de mensen waar je al die jaren mee gewerkt hebt. Want iedereen is bij mij gelijk. Dus uh, ook het kantoorpersoneel. Uh, dus ja, dan, dan, dan spookt het wel even door je hoofd: van, uh, als ik nu niet teken, dan blijf ik hier gewoon nog een jaar. Want ik ontbind het zelf. En uh, nou ja, goed, dan toch die paraaf zetten. Omdat je natuurlijk uh, zo'n beslissing neem je niet impulsief. Hè, dat, uh, dat, dat bespreek je ook met het thuisfront. En uh, ja, dan doe je dat. En uh, dan is het een uh, gedane zaak, ja. En toen liep je die deur uit van het stadion en je keek nog eens achterom. En toen zag ik het embleem op, op de glazen pui. En dan, ja, dan stik je nog even goed. En dan uh, kijk je nog eens één keer over je schouder en dan denk je bij jezelf... ...ja, nu moet ik echt niet meer kijken. En dan uh, ga je de, de brug over en dan, uh, dan laat je Sparta achter je. En de Maastrichteraren weten, er moet gewonnen worden om nog uitzicht te houden op de titel. Mooi, 8000 man op het kasteel. En dan, afgelopen vrijdag, Sparta MVV. De tweede keer dat Nathan Rutjes tegen zijn oude club en zijn grote liefde speelt. Zijn eerste wedstrijd weer op het kasteel. Ik was er overigens ook nooit meer geweest. Nee? Nee, ik ben er nooit meer geweest. Dus het was inderdaad, nu ga ik het bandje weer afspoelen. <lacht> ik kwam niet vanaf de andere kant van de brug. kwam <lacht> Ik kwam eroverheen. En uh, ja, ik moest even de weg wijzen van de buschauffeur. En de trainer zei, Nathan, daar is de glazen pijn met het uh, Sparta embleem toen zei ik, ik ga mijn jas aantrekken trainen, dus ik ben achter de kant aan de bus gelopen En uh, ja, ik zet één stap buiten de bus en er staan dan supporters te wachten van Sparta. En uh, ja, het duurde eventjes voordat ik in de kleedkamer was. Oude liefde roest niet, zo blijkt uit zijn verhaal. You don't know what you've got till it's gone, zong Joni Mitchell in Big Yellow Taxi. Een enorme open deur, maar in Limburg ontdekt Nathan dat het waar is. En toch, het leven gaat door. Nathan strijdt niet met Sparta, maar met MVV om de titel in de eerste divisie. En heeft er een nieuwe clubliefde bij gekregen. Want was het vroeger een uitgemaakte zaak dat hij Sparta voor altijd trouw zou blijven... en er na zijn voetbalpensioen de jonkies zou gaan trainen? Nou ja, op dit moment uh, heb ik dat gevoel nog niet. Um, en dat komt mede door mijn gevoel nu bij MVV. En, uh, mijn kleine mannetjes geboren, dat is een Scheng. Die is geboren in het AZM hier. Hm. En uh, Maastricht heeft me gewoon een, uh, ja, een thuis gegeven. Ja, ik voel me gewoon heel prettig daarbij. En dus heeft Nathan Rutjes er een liefde bij. MWV. We gaan naar schaatsen. Schaatsteam Activia van Jack Ory heeft dan eindelijk een vierde rijster gevonden. Pien Kulstra wordt ploeggenoten van Diane Valkenburg, Laurine van Riesen en Annette Gerritsen. De pas 19-jarige Kulstra werd in 2011 zomaar Nederlands kampioen op de 3 kilometer en de 5 kilometer. Het afgelopen jaar heeft ze nauwelijks geschaatst omdat ze eetproblemen had. Steven Dalenbout vroeg trainer Jack Ory in Sochi naar het waarom van de overgang van Kulstra naar zijn ploeg. Ja, we hadden natuurlijk in eerste instantie allerlei ideeën. Over, uh, over hoe je een team kan versterken. Aan Diane gedacht en aan de sprinters gedacht. En, uh, ja, je wilt toch wel echt uh, de echte talenten natuurlijk hebben. En uiteindelijk uh, ja, is er contact gemaakt. En, uh, en, en daarna hebben we wat testen gedaan en wat gesprekken gevoerd. En dat hebben we besloten. En wat voor schaatser heb je nu in huis gehaald, denk je? Of weet je? Nou, ik denk dat het, dat het gewoon een oranster is. Maar met uh, heel veel capaciteiten op... Uh, drie en 5 kilometer dat heeft ze al bewezen maar daarentegen is het niet, is het niet traag dus op jonge leeftijd kon gewoon 40 seconden een er rij op een uh, 500 meter dus het is zeker niet traag nou was er bij de overgang natuurlijk ja nog wel een, een probleemfactor ze heeft een eetprobleem dat speelde het afgelopen jaar ook heel erg waardoor ze minder uh, is gaan schaatsen um, hoe heb je daar hoe kijk jij daar tegenaan? en op uh, welke manier heeft dat meegespeeld in deze overgang nou ja. Ja, dat is gewoon geweest. En, uh, en, en, en natuurlijk hebben we eraan gedacht en natuurlijk hebben we erover gedacht. Ja, uiteindelijk hebben we gewoon besloten van ja, we gaan gewoon kijken hoe ze er nu aan is. En hoe ze er nu voor staat. En, uh, en ze staat er op het moment uh, gewoon goed voor. Heb jij angst dat dat, of heb je dat helemaal niet, dat, uh, dat eventueel terugkomt, zo'n zo e-probleem Nee, daar heb ik geen angst voor. Ik, ik kan het natuurlijk nooit uitsluiten, maar ik heb er geen angst voor. Ik denk uh, uh, dat ze dat zij gewoon zo graag wil schaatsen, dat dat uh, uiteindelijk komt dat wel goed. Nou is het volgend jaar een Olympisch seizoen. Uh, wat verwacht jij in eerste instantie van haar in dat eerste seizoen? Ja, ik denk niet dat we dat... Uh, kijk, ze moet gewoon... Uh, het zou geweldig zijn als ze gewoon de World Cups haalt. En uh, dat, dat ze zich gewoon plaatst voor de World Cups En dan, uh, dan kunnen we gewoon daarna wel zien hoe dat verder ontwikkelt. Maar ik vind dat, uh, dat vind ik wel een hele mooie, een hele mooie doelstelling. Ja, dus rustig aan beginnen. Ja, nou ja, ja, we hebben daar uh, een fietstest laten doen. Die was echt prima hoor. Dus conditioneel. Maar ja, je hebt toch schaatsspecifieke dingen. En uh, ja, daar moet je toch altijd weer een hoop tijd in steken. En uh, het, is tegen, het, het niveau is ook niet laag in Nederland op die langere afstanden. Dat is geweest. Dus uh, laten we het laatste eerst maar eens uh, gewoon de wildcup halen. Dat is al heel wat wil je zeggen. mag ik net zeggen. Gewoon is het niet. Hoeveel jaar heeft ze eigenlijk getekend? Nee, nou, kijk, de, de, de, de officiële afhandelingen moeten natuurlijk nog gebeuren. Maar uh, we gaan gewoon eerst uh, een jaar uh, kijken gewoon hoe het allemaal loopt en of het klikt en hoe het voelt. En, uh, maar ja, ik heb er alle vertrouwen in. Jack over Pien Kulstra. Ander schaatsnieuws kwam vandaag niet uit Sochi. Johnny Romme is daar namelijk niet. En dat is al nieuws op zich, want het was wel de bedoeling. Romme is met onmiddellijke ingang gestopt als bondscoach van de Italiaanse schaatsers. Zijn contract liep nog door tot en met de winterspelen van Sochi in 2014. Romme heeft dat contract ingeleverd en legt uit waarom. Het grootste euvel is dat ik het gevoel heb dat ik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 dan moet je een kleine conclusie trekken. En zeker met nog een uh, Olympisch jaar voor de boeg... moet je toch voor jezelf zeggen van... ja, kan ik dit nog? En kan ik hier nog mezelf 100% in commenteren? En dat vond ik dus niet. Johnny Romme, hij begon zijn trainersloopbaan als coach van Annie Vriesinger... en maakte twee jaar geleden op verzoek van Enrico Fabris... de overstap naar de Italiaanse schaatsbond. En boegbeeld Enrico Fabris beëindigde nou juist vorig seizoen zijn carrière. Dat was een hard gelach voor Romme. ja. Uh,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 met One of These Nights. We hadden het over schaatsen. Een van de favorieten op het WK-afstanden in Sochi... is de Chinese sprinter bai Xing Wang. Zij werkt sinds een paar weken pas... met oud-wereldkampioen Jeremy Worderspoon als coach. En meteen na haar overgang naar Worderspoon begon ze weer prijzen te winnen. Maar nu, vlak voor de WK, is er een probleem. Vanuit Sochi horen we Steven Dalebout. Want de schaatsen van Wang zijn kwijt. De ijzers lagen dagenlang ergens op het vliegveld van Moskou... Maar niemand wist precies waar. Ja, yeah, you're asking the wrong guy. I don't know where skates are. En ook Jeremy Waterspoon wist het vanochtend nog niet. Ze hadden gisteren al nagestuurd moeten worden. They're supposed to show up last night. They didn't make it. Um, they're supposed to be in Moscow somewhere. But I think if they're in Moscow, well, I believe they're there. But I'm just, I don't uh, know why they can't be here by now. It's been quite a while. Geen schaatser dus voor Wang, net als op het WK Sprint in 2008 trouwens. Toen ging het ook fout. En dus zit ze in het hotel terwijl al haar concurrenten op het ijs staan. Verder vergaat het Wang nu prima. Wotherspoon en Wang werken pas sinds de Werelddeken van Airfood samen tot die tijd had Wang een matig seizoen maar daarna won ze twee keer een wereldbeker op de 500 meter en werd ze twee keer tweede. Je kan je afvragen of het toeval is of dat hier de hand van Waterspoon al te zien is. It's hard to say. You know, I'm sure she's listened to some things I said, but I try not to say too much because was right at the end of the year just before world championships. Het is moeilijk te zeggen, zegt Wouterspoon. Ik probeer haar niet te overladen met aanwijzingen. Ik denk dat ze vooral opgelucht is dat ze nu een coach heeft, want ze zat al sinds november zonder coach. So maybe that's had the biggest effect, just feeling like there's a coach for her now. But as far as doing things different, we didn't, I didn't, she didn't come in and I said, okay, we're gonna do make all these changes because even if they're changes for the better, right before competition, I don't think it would be helpful. Beijing Wang werd één keer in haar carrière wereldkampioen Op het WK sprint. Op de WK afstanden werd ze op de 500 meter vier keer vierde en één keer derde. Jeremy Waterspoon moet haar nu naar de titel coachen. Het liefst volgend jaar een Olympische. Does it feel to you you've got a diamond in your hands you can make a Olympic champion of next year? Um, yeah, I haven't thought about it so much, about... Ik heb, zo zegt Waterspoon, er nog niet zo over nagedacht. In de zin van, heb ik een Olympische kampioen in handen. Volgend jaar zal het erom gaan. Dan zal ze op punten moeten verbeteren. Maar een complete omslag als schaatser zal het niet worden. Ik op je kan maar ook niet een complete heeft. Wang werd lange tijd gecoacht door de Canadees Kevin Crockett. Maar sinds ze bij hem weg is, is het door een verkeerde manier van trainen bergafwaarts gegaan. En dat moet nu gerepareerd worden. She Volgens Waterspoon is Wang door verwaarloosde oude blessures de juiste schaatsbeweging kwijtgeraakt. Het is moeilijk te zeggen, zegt hij, hoe goed haar conditie is. Dat zal in de komende maanden blijken. And... Uh, it's hard to say right now how good of condition she's in or uh, physically, you know. I'm sure she, I can see she's powerful, her technique is good, but maybe her condition can improve quite a bit, which can make a big difference for the for the 500 meter as well, and so um, maar eerst dus de 500 meter, zondag op de WK-afstanden. Aan het eind van vandaag was er in ieder geval al goed nieuws voor Wang. Haar eigen buizen kwamen dan toch in Sochi aan... en dus kon ze om vijf uur nog even het ijs op. Gelukkig maar, en die WK-afstanden beginnen overmorgen al op donderdag... en zijn natuurlijk uitgebreid te volgen op Radio 1. Owen, daar gaat hij weer! Owen! Ja, wat schitterend. Wat een prachtige speler hebben we hier. Michael Owen. Wat een prachtig jong mens. Wat een snelheid. Wat een beweging. Wat een klasse. Op zijn 18e. Nog altijd. Zij Theo Reitsma op 30 juni 1998. Toen maakte Michael Owen een fantastisch doelpunt tijdens het WK in Frankrijk. In de wedstrijd tegen Argentinië werd de toen pas 18-jarige aanvaller wereldberoemd. En nam hij een voorschot op een grootse carrière. Het pakte een beetje anders uit. En vandaag maakte Michael Owen bekend dat hij het na dit seizoen voor gezien had. Ik praat erover met Simon Cooper, Brits journalist... heeft lang in Nederland gewoond en is auteur van een aantal sportverhalen... waaronder één over Michael Owen in het tijdschrift Hartgras. Simon, goedenavond. Goedenavond. Het verhaal van de carrière van Michael Owen, die dus nu bijna ten einde is... is dat een verhaal eigenlijk om een heel boek over te schrijven? Het is zo verschrikkelijk triest. Want ik zag hem toen hij 17 was, debuteerend, Engelse elftal... Iedereen dacht, deze jongen gaat 15 jaar lang het Europese voetbal domineren. In, uh, ja, op dat WK, het moment dat jullie uitzonden. Ik zat op de tribune met de Nederlandse uh, sportsjournalisten. Iedereen stond op. Die jongen was echt vijf of tien seconden aan het hollen. We stonden allemaal op. Iedereen spoorde hem aan. En dan schiet hij de bal in de bovenhoek. Hij is 18 jaar. En dan denk je, nou, dit is gewoon uh, dit is de carrière van Palais of uh, uh, Maradona. Maar het pakte niet zo uit. Nee. Maar ik vroeg eigenlijk of het was om een boek over te schrijven. Wil je dat graag? Nou, ik heb hem een keer geïnterviewd. En ik vond hem een hartstikke aardige, lieve, beleefde jongen. Maar het is geen uh, jongen met een groot verhaal... of iemand die echt nadacht over zichzelf. Nee, het is uh, een beetje tweedimensionaal. Ja. Niet zo erg als David Becker, maar wel... Uh... Maar ja, misschien juist het feit dat die grootste carrière er dan uiteindelijk niet kwam... kan onderwerp zijn voor een heel interessant boek. Misschien interessanter dan als het allemaal wel was gelukt. Ja, maar het lag niet, zoals bij veel Britse voetballers als George Best of Gascoigne. het lag niet aan persoonlijkheidsproblemen. Of aan alcohol of zo. Bij Owen lag het vuur aan het verlies van zijn snelheid. Hij is dus en hij saai eigenlijk. Ja, hij is... hij is saai, hij was heel snel. Toen raakte hij beschermd was niet meer zo snel... En ja, toen was het voorbij. Ja, je zei al, ik heb hem geïnterviewd. Wanneer was dat? In 2002. Hij was 22 jaar. Hij zei me, ja, ik word alleen maar beter. Ik word technischer, ik word tactischer. Uh, de Owen van WK98 is al gepasseerd, Ik word steeds beter. Maar de waarheid is, al op die leeftijd werd hij steeds slechter. Ja, je zei net al uh, ongeveer wat je van hem vond. Maar vond je hem toen ook al saaiig dan? Nou, ik had 15 minuten met hem en voor een interview met een Engelse topspeler is dat al heel erg lang. En ik vond hem verschrikkelijk beleefd. Hij, uh, hij liep de kamer binnen, hij keek me in de ogen, hij schudde me bij de hand. Hij zei hoe oh, gaat het met je? En nou, dat zou Beckham nooit hebben gekund. Dus ik, uh, ik, vond, ik dacht echt wat een leuke jongen is dat. Ja, beleefde jongen. Dat was toen vier jaar na dat grote moment hè, wat jij dan hebt meegemaakt. Wat, kan je eens omschrijven wat er gebeurde toen bij die goal?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 herhalen met mijn vrienden. Ja, nou dat klopt, want het is nu, wat is het, vijftien jaar later... en je praat erover. Dan zijn de Engelsen er vervolgens ook wel heel goed in... om één zo'n moment te gebruiken om iets wel heel erg groot te maken. Hem dus meteen ook heel groot te maken. Ja, ik dacht vandaag ook... het is het afscheid van de legende Michael Owen. Het is ook echt een legende, want een legende in het voetbal... is iemand die je, die je herinnert. Of is het het, het, het afscheid... Een... Sorry dat ik je onderbreek, maar of is het eigenlijk... het afscheid van dat doelpunt? Van alleen maar dat doelpunt? Uh, bijna, maar in 2001 speelde Engeland uit bij Duitsland. En ze wonnen met 5-1. En Owen scoorde drie goals. Nou, En als je van Argentinië nou, niet wint, maar je ook gewoon gelijk gespeeld. En dan ga je naar Duitsland en je wint met 5-1. Dat is toch wel de mooiste Engelse overwinning van de laatste nou, 45 jaar. Ja. En je scoort ja. daar een hat-trick. Nou, hij werd ook Europese voetballer van het jaar. Dus het bleef niet alleen bij 98, maar wel bijna. Ja, nou ja, we doen hem natuurlijk ook wel iets te kort. Hè? Want Real Madrid, eh, Newcastle United, Manchester United... Europees voetballer van het jaar geloof ik. in 89 in het land. heeft ook nog de FV Cup gewonnen met twee goals in de finale. Dus dat is ja. allemaal wel heel erg mooi. Een prachtige carrière. Maar toch, hè, die, dat doelpunt toen... is dat eigenlijk ook uiteindelijk een te grote last op zijn schouders geworden? Dat verwachtingspatroon? Nee. ik denk dat het een hele normale jongen is... met een, uh, zeg maar, wat ze in Engeland zeggen, een goed hoofd op zijn schouders... Uh, hij raakte niet van slag. Hij dacht, nou, ik ben goed, ik ga verder. Hij is heel professioneel, net als David Beckham eigenlijk. Maar hij verloor zijn snelheid. En het enige wat hij had, was snelheid. Hij was niet bijzonder technisch. Hij had geen groot voetbalinzicht. Hij was heel erg snel. En als je al niet meer snel bent, dan kan je het niet meer. Ja, nou, als hij nou snel was gebleven... was hij dan wel een van de grootsten geworden? Nou, het voetbal veranderde ook. Dus de rol van de hele snelle splits werd steeds minder belangrijk. En je zag dat spitsen van dat soort, zoals Inzaghi of Fernando Torres, die hadden heel veel moeite om een basisplaats te krijgen in hun ploegen. En dat zag je ook met Owen. Dus uh, de, de echte spits verdween. En zeker de echte spits die niet goed kon voetballen, maar alleen heel snel was een doelpunt te maken, die verdween helemaal. Ja. Dus de, de Michael Owen rol bestaat eigenlijk niet meer. Als jij nou een stukje over hem moet schrijven over een paar maanden als hij gestopt is, wat zijn daar dan van de laatste regels? De laatste regels gaan in elk geval over die nacht in Etienne. <laughs> en toen op... verdween de al in de bovenhoek. Ja, precies. En toen verdween Michael Owen. Simon Cooper, dankjewel. Bedankt. Ander voetbalnieuws nog. CSKA Moskou heeft zich bij Hamburger SV gemeld voor El Giro Elia. club wilde in Hamburg op een zijspoorgeraak belanden Elia aantrekken als vervanger van Alan Zagoyev... die door een groot aantal internationale clubs wordt begeerd. Radio Shack trekt zich eind van dit jaar terug uit de wielersport. Het Amerikaanse bedrijf is nu nog de voornaamste geldschieter van de Luxemburgse ploeg van onder meer Andy Slack... Check stapte in 2010 in het wielrennen toen Lance Armstrong daar nog reed. Economische tegenslag en de vele dopingschandalen loopt het bedrijf om nu te stoppen met de wielersponsoring. En Heijs Den Haag is Nederlands kampioen ijshockey geworden zojuist. De ploeg won in de derde wedstrijd van de finale van de playoffs... opnieuw van Tilburg. In Den Haag werd het 5-3. Heijs had de eerste twee wedstrijden in deze serie al gewonnen van Tilburg... waardoor de titel dus nu al binnen is. Tot zover voor vanavond. Morgen melden wij ons weer om 10 uur. En straks, na het journaal van 11 uur... Mieke van der Wij in met het oog op morgen. Fijne avond nog. Graag tot morgen.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 Compleet bestaat het toneelwerk maar in twee talen. Bij ons is het de splinternieuwe vertaling in de Russische bibliotheek. Maar liefst 1250 bladzijden puur genieten. Snel naar de boekhandel dus. Ook voor Tsjechos verzamelde verhalen die tijdelijk in prijs verlaagd zijn. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.